zes uur NTO Radio 1. met Nadia Moussaïd in het laatste half uur van nieuws en co de milieuzone in de binnenstad Arnhem heeft sinds gisteren, maar in Utrecht willen partijen er juist weer vanaf. Zometeen een discussie en de Tweede Kamer praat over het seksschandaal bij Oxfam. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Chapkema. Groot-Brittannië zal passend en krachtig reageren als blijkt dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging van oudspion Sergei Skripal. Volgens minister Johnson van Buitenlandse Zaken kan geen enkele poging om onschuldige mensen van het leven te beroven ongestraft blijven. Johnson deed de uitspraken zonder dat er bewijs is dat de Russen betrokken zijn bij de vergiftiging, zegt correspondent Suze van Kleef. Dit soort harde taal valt echt niet lekker in Rusland. Uh, Johnson die lijkt weer in een diplomatieke uh, ruzie te, uh, terecht te komen. Je, uh, een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland... Uh, die noemde de teksten van Johnson net al wild, uh, verwilderd eigenlijk. En Rusland uh, die ontkende de beschuldiging in een richting al eerder. De oudspion Skripal en zijn dochter werden gisteren bewustloos gevonden... in Salisbury, mogelijk na een poging hen te vergiftigen. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis... Johnson zei dat de kwestie ook gevolgen kan hebben... voor het WK-voetbal komende zomer in Moskou. Hij zei dat de Britten mogelijk niet op de normale manier... aan het WK zullen meedoen. De politie heeft vanmiddag een man aangehouden... omdat hij met twee messen een schoolplein oprende in Alphen aan de Rijn. De man van 44 kwam uit een dagopvang van de GGZ... die op loopafstand van de middelbare school ligt. Hij is een bekende van de politie en zit in een hulpverleningstraject. Een groep scholieren van het Scala College... voor de man van het schoolplein vielen geen gewonden. De go het Eagles-aanhangers die afgelopen zondag... spelers van de Graafschap en stewards aanvielen... krijgen een levenslang stadionverbod. Dat meldt de club uit Deventer op zijn website. In Leusten is Mies Bouwman in besloten kring gecremeerd. Onder de genodigden waren veel bekende Nederlanders. Mies Bouwman overleed vorige week. Ze was 88 jaar oud. Het luchtalarm ging gisteren op de eerste maandag van de maand... op veel plekken om 12 uur niet af... als gevolg van de achterlopende digitale klokken. Die klokken worden aangestuurd door wisselstroom. Door een storing in Zuidoost-Europa wisselt de stroom minder vaak. Digitale klokken in heel Europa lopen daardoor achter. Criminele motorbendes moeten per direct door de minister voor Rechtsbescherming verboden kunnen worden zonder tussenkomst van de rechter. Dat staat in een initiatiefwet van de PvdA die steun krijgt van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie en van de SGP. Volgens de fracties houden de motorbendes zich vooral bezig... met drugshandel, criminele afrekeningen en het intimideren van burgemeesters... en heeft 85 van de leden een strafblad. De advocaat van motoclub Satudara is niet blij met het voorstel. Als je dan ook nog eens een keer het politieke domein, de minister... ook nog eens een keer de macht gaat geven om zijn eigen beleid om te laten zetten... in hele vergaande maatregelen, namelijk een verbod op een vereniging... wat gewoon een van je grondrechten is dan heb je alles in één hand. En dan kan je eerder machtsmisbruik krijgen. De minister kan een motorbende verbieden... als die een ernstig gevaar vormt voor de samenleving... staat in de initiatiefwet. D66-leider Alexander Pechtold wordt de voorzitter... van de nieuwe kunstcommissie van de Tweede Kamer. De commissie moet kunstwerken aankopen voor het Kamergebouw... dat vanaf 2020 wordt gerenoveerd. Pechtold is kunsthistoricus en oud-veilingmeester. De kans is groot dat Pechtold in de commissie met zijn politieke tegenstander Thierry Baudet van Forum voor Democratie te maken krijgt. Die heeft zich namelijk aangemeld als lid. Baudet ergert zich mateloos aan de kunst die er nu hangt. Hedendaagse kunst, met name abstracte kunst, vindt hij te eenzijdig links en ronduit lelijk. Pechtold zegt dat hij uitziet naar de confrontatie. Het weer richting het noordoosten trekt wat lichte regen. Vannacht vrijwel overal droog en de temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt. Kan in opklaringen mist ontstaan. En we gaan weer naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het inmiddels op de weg, Wijnand? Nadia, nou, nou ja, de avondspits is aan het oplossen. Maar op sommige plaatsen gaat dat toch wat moeizaam. Zoals rond Utrecht op de A27 en de A28. Op de A28 was een ongeluk bij de afrit Den Dolder... richting Amersfoort, maar de weg is daar weer vrij. Op de A4 zijn nog steeds problemen richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Dorp, maar liefst 16 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, de linkerrijstrook is dicht... de vertraging in de file is bijna een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de N44. Bij Amsterdam loopt het nu vast rondom de Koentunnel... op de A10 in beide richtingen. Zowel op de A10 Noord als op de A10 West. Ook op de A5 staat Vida voor de aansluiting met de A10. Oorzaak van dit probleem is nog niet bekend. A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg... na een ongeluk bij Ulvenhout nog 4 kilometer. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Je geniet natuurlijk nog meer van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetright. Wij plaatsen namelijk vele PVC, vinyl en tapijtvloeren helemaal gratis. We maken het je graag gemakkelijk. Carpetright, de vloerenspecialist. Hoe lang vindt u al dat mensen niet praten, maar mompelen? De week van het gehoor vraagt aandacht voor de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies. Meer informatie of een gratis hoortest op weekvan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 In Arnhem krijgen ze de strengste milieuzone van Nederland. Daar mogen vanaf 1 januari dieselauto's van voor 2004 het centrum niet meer in. Die 3% die we weer, het zijn ongeveer 800 auto's... die zorgen ervoor dat er, dat er bijvoorbeeld 20, bijna 20% minder roet is. Utrecht was in 2015 de eerste stad in Nederland met een milieuzone. En daar willen ze er juist weer vanaf. Nadia Moussaïd. Nieuws Co. In Utrecht werd de milieuzone in 2015 ingesteld. Maar nu is het opnieuw een thema... bij de verkiezingscampagne van de gemeenteraad. Zeven partijen zijn voor de milieuzone. En acht partijen willen er juist weer vanaf. Ik praat erover met Helene Boer van GroenLinks in Utrecht en voorstander van de Milieuzone. is Een beetje te verwachten natuurlijk, hè? Ja. GroenLinks. En Dimitri Gillissen van de VVD, nu een tegenstander van de Milieuzone. Um, ik ga eerst even naar Dimitri Gillissen. De VVD maakte deel uit van de coalitie die de Milieuzone heeft ingevoerd. Waarom willen jullie er nu vanaf? Nou, De plannen zijn gemaakt voor de afgelopen verkiezingen in 2014. Ja. Na de verkiezingen werd er een coalitie gevormd. We hebben ingezet op het niet invoeren van de Milieuzone. Maar dat hebben we helaas niet gehaald, dus dat hebben we moeten inleveren. Jullie wilden, juist, jullie wilden in toen al geen milieuzone. Klopt. Aha. En, en nu, op dit moment? Nou ja, het mooie is, hij is geëvalueerd. Wat we wel hebben bereikt in 2014 is dat we afgesproken hebben dat er elk jaar gekeken wordt of het werkt. Mm -hmm. Maar Teno heeft een groot onderzoek gedaan. En daaruit blijkt eigenlijk dat de werking van de milieuzone gewoon niet aan te tonen is. De werking is niet aan te tonen. Dat, dat, dat zegt Teno. Dan ga ik uh, gelijk naar GroenLinks. De werking is niet aan te tonen. Nou, dat klopt niet helemaal. Als je kijkt naar uh, roet en fijnstof... Hè, juiste dingen die heel slecht zijn voor de gezondheid van mensen... dan is er wel degelijk een effect uh, te zien. En eigenlijk zeggen alle onderzoekers ook... als je het effect wil vergroten... dan moet je de milieuzone uitbreiden en het gebied vergroten. En dat is precies wat GroenLinks wil. Maar wacht even hoor. Dus, uh... Maar klopt het dan wat TNO zegt? Trekken jullie nu de, de, de feit de, wat TNO beweert in twijfel? Nou, wat mevrouw Wacht, De Boer Wacht even, is... ik ga heel even naar mevrouw De Boer, inderdaad. Nou, wat TNO heeft gezegd is dat het op NOx... dat je niet kunt zeggen welk effect de milieuzone precies heeft. Hè, maar de lucht is wel degelijk schoner geworden. En juist roet- en fijnstof, daar zie je wel degelijk effect. De milieuzone is ook onderdeel van een veel groter pakket aan maatregelen. En ja, wij willen al die maatregelen voortzetten... en ook de milieuzone houden en uitbreiden. Dimitri Gillissen... Juist uitbreiden. Nou ja, GroenLinks wil met een aantal andere partijen... een milieuzone++ in de stad Utrecht. Kijk, het mooie is, en dat hoor ik mevrouw De Boer ook wel even zeggen... is dat de lucht in Utrecht en Nederland de afgelopen jaren veel beter geworden is. Dat we die milieuzone ook niet nodig hebben om de WHO-normen... die voor luchtkwaliteit van de verenigde naties om niet te halen. Dus het is nu een hele dure symboolmaatregel... die GroenLinks alleen maar verder wil opblazen... terwijl wij uiteindelijk gewoon met bestaand beleid, met schoner wordende auto's de schoonste lucht eh, volgens de vn norm ook gewoon binnen gaan halen... zonder die milieuzone. GroenLinks? Nou, je hebt juist milieuzone en dat soort maatregelen nodig... om te zorgen dat mensen overstappen naar schonere auto's. Hè. Dat gaat niet vanzelf. Je kunt er niet op gaan zitten wachten. En, en dat een onderzoek dus wat nog loopt van het RIVM... dat toont juist aan dat milieuzones heel effectief zijn... als je kijkt naar hoeveel geld kost het en hoeveel extra levensjaren levert het feit op, want daar gaat het om. Het gaat om echt de gezondheid van mensen... en dat mensen eerder doodgaan aan luchtvervuiling. Maar er is ja. nu dus geen consensus over het wel of niet effectief zijn... van deze milieuzone in Utrecht. Nou, Volgens mij is er wel consensus op basis van het wetenschappelijk onderzoek van TNO. En het feit, dat kan mevrouw de Boer ook niet ontkennen... is dat bij autonome verbetering van de lucht... auto's worden vervangen, mensen vervangen hun auto... er worden afspraken gemaakt met transport en logistiek... er worden in Europa en nationaal worden afspraken gemaakt over luchtkwaliteit... door dat te doen... Hebben wij over 15 jaar, voldoen wij in Utrecht gewoon aan de who norm Of doen trouwens nu al aan een Europese norm voor luchtkwaliteit in Utrecht. Dus we gaan er al aan voldoen. En die milieuzone is gewoon een manier van GroenLinks om via de achterdeur te zorgen dat mensen de auto's hadden uitgejaagd. En dat, dat hoor ik mevrouw de Boer dan wel graag even toegeven. Want het heeft niks met betere lucht te maken, want die krijgen we vanzelf. Mevrouw de Boer? Nee, dat is echt absolute onzin. Die betere lucht komt er echt niet vanzelf. Dat is dankzij dit soort maatregelen die overal in Europa genomen worden. Hè? Niet alleen in Utrecht en Arnhem, zeg ik dan even. Maar ook bijvoorbeeld in uh, Parijs en in uh, Berlijn. Dus het is helemaal niet uh, dat wij gekke henkies zijn of auto's willen pesten. Nee, wij willen juist de schoner krijgen. En daarvoor helpt echt een milieuzone als een van de maatregelen. En je ziet ook dat uh, 78 van de mensen in Utrecht zegt... ja, wij vinden inderdaad dat er geen vervuilende auto's meer... in de binnenstad moeten zijn. En zelfs 64 van de achterban van meneer Gielissen vindt dat. Dus ja, uh, volgens mij is meneer Gielissen bezig met een achterhoede gevecht. Uh, en moeten we vooral uh, zorgen dat we juist uh, strengere maatregelen nemen... dan er nu zijn. Meneer Gielissen van de VVD? Nou ja, mevrouw de Boer en GroenLinks hebben gewoon een anti-auto-agenda. En ze gaan er niet in op de punten die ik net benoem, namelijk door, ook zonder een milieuzone gaan we die schone uh, schonere lucht maar in Utrecht ook vijf, gewoon krijgen. het punt dat mevrouw de Boer zegt, jullie achterban wil ook een uh, strengere milieuzone ja, we hebben een verkiezingsprogramma, 21 maart, zijn de verkiezingen... en dan mogen mensen op ons stemmen. Kijk, het is een gelegenheidsargument van GroenLinks... want uit hetzelfde onderzoek van nota bene Milieudefensie... blijkt hè, dat er ook eh, een, min, een minderheid is voor andere auto-pestende maatregelen. Daar hoor ik mevrouw de Boer ook niet over zeggen. Dus ik, ik, ze gaat ook niet in op het feit gewoon dat we die schone lucht gewoon gaan krijgen... zonder die milieuzone. In plaats van bussen te verschonen, zorgen dat auto's door kunnen rijden... zorgen dat auto's snel op bestemming, plaats van bestemming kunnen komen. Dat wil GroenLinks allemaal niet doen. Nee, wat GroenLinks wil doen is de hele stad volhangen met camera's... Als er ergens autobranden zijn, dan mag er geen camera worden geplaatst, maar wel om uh, kentekens te flitsen, om auto's een beetje weg te jagen. Nou, Dat is mij, niet uh, nodig. Want we krijgen, krijg dus je. Nee, we krijgen die schone lucht krijgen we vanzelf. Dat hebben Goed, die milieu niet veranderd. Laten vanavond. we even op dat punt ingaan, inderdaad. Want Toyota maakte vandaag bekend dat het bedrijf stopt met het maken van diesels in Europa. Dus lost het probleem zich met dergelijke ontwikkelingen niet vanzelf op, mevrouw de Boer. Nou, ik ben ervan overtuigd dat ook fabrikanten dit soort maatregelen nemen. Juist omdat er steden zijn die zeggen: wij willen die vervuilende auto's niet meer. Het is niet zo, dat is echt flauwekul, dat uh, GroenLinks tegen alle auto's in de binnenstad uh, is of in de stad is. Wij willen juist vervuilende auto's weer: hè? Uh, elektrische auto's, uh, auto's zonder uitstoot. Die kunnen nog steeds gewoon doorheen. Uh, ja, De heer Gillissen doet een beetje alsof wij helemaal geen auto's willen... maar dat is echt uh, Dus, dus jullie, jullie zeggen eigenlijk juist doordat er, zulke stre dat er steeds strengere milieuzones komen... daarom komt er vanuit, komen er vanuit de markt oplossingen. Ja, en ook andere maatregelen die de heer Gillissen noemt... Hè, die wij volgens hem dan niet zouden willen... zoals schonere bussen, zoals schoner vervoer... dat willen wij wel degelijk wel. Sterker nog, onze eigen wethouder heeft samen met uh, de bevoorrading van winkels... een convenant afgesproken dat er vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch bevoorraad wordt. Dus juist ook dat soort maatregelen zijn we heel erg voor en heel erg mee bezig. Meneer Gillissen, het is juist doordat er zulke strenge regels zijn... dat de markt deze oplossingen zelf zoekt. Nee hoor, de markt is zelf druk aan te innoveren. Eh, ik ben ervan overtuigd dat ons mobiliteitsgebruik... over 10, 15 jaar er heel anders uitziet. Alleen, ik wil niet gedwongen worden door de overheid of door de gemeente... om de keuzes die ik maak. Daar gaat het in de essentie om. Ik zie dat mensen massaal hybride en elektrische autos kopen. Dat zie je ook in de stad. Het aantal elektrische oplaadpunten schiet als, als rotels uit de grond. Dus het is allemaal niet nodig, die druk. En in de tussentijd hebben we één hele grote symboolmaatregel... met camera's aan de rand van de stad... die uiteindelijk niks bijdraagt, en daar heeft mevrouw de Boer nog steeds gezegd aan het verbeteren van de lucht. Want de huidige milieuzone, ook als je hem groter maakt... gaat dat verschil echt niet maken. Dan kun je beter de bussen verschonen... dan kun je beter andere maatregelen als je het echt maar goed. Willen. We gaan nu een beetje herhalen. en voor de laatste vraag. In hoeverre denken jullie dat de discussie over de milieuzone... voor Utrecht, Utrechters doorslaggevend is in het bepalen van hun stem? Mevrouw de Boer? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Utrecht dus op andere uh, items kiezen. Op betaalbaarheid van woningen, armoedebeleid, de zorg. Dus dat dat voor mensen veel belangrijker is. Maar uh, ja, schone lucht is ook als je naar gezondheid kijkt wel degelijk een belangrijk onderwerp. Meneer Gielissen van de VVD? Schone lucht is een belangrijk onderwerp. Die lucht is de afgelopen vier jaar alleen maar schoner geworden. En ik ben het met mevrouw de Boer eens... dat er ook andere thema's op dit moment spelen in de stad. Zoals wonen en het uh, ja, dus, zorgen dat de stad veilig blijft. Dus de milieuzones zal niet doorslaggevend zijn, denken jullie? Dank je wel. En nee. stemmen allemaal 21 maart. Zeker. Zeker. En wij gaan weer naar de weg. Hoe is het, op de, op, ja, hoe is het nu op de wegen, Wijnand-Zwaan? Nou, de avondspits is aardig aan het uh, oplossen. Maar toch zijn er wel een paar duidelijke uitzonderingen nog. Nog steeds die A4 naar Amsterdam. Het uh, beschadigde asfalt bij Zoeterwouderdorp dorp uh, veroorzaakt een flinke file. Vanaf Den Haag-Zuid tot Zoeterwouder, 14 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat wordt komende nacht gerepareerd. De linkerrijstrook is uh, al die tijd dicht. En op de A27 zien we nog een opvallende file van Utrecht naar Breda. Bij knopend Lunette kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Internationale hulporganisaties liggen onder vuur sinds het aan het licht komen van seksfeesten door hulpverleners van Oxfam op Haiti. Na de aardbeving daar in 2010. En op dit moment debatteert de Tweede Kamer daarover... met minister Sigrid Kaag voor ontwikkelingssamenwerking. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat. Hoe reageert de Kamer op dit schandaal? Nou, alle partijen zijn het natuurlijk eigenlijk eens... in verontwaardiging over wat daar gebeurd is. Dat medewerkers van Oxfam op Haiti eh, zich te buiten zijn gegaan... aan eh, prostitueebezoek, eh, seksfeesten en dergelijke. Maar de conclusies die de partijen daarover trekken... die verschillen nogal. Eh, met name de VVD en de PVV willen dat er subsidie wordt teruggegeven eist bij Oxfam-Novip, de Nederlandse tak van Oxfam... die geld had gegeven aan de Britse tak van Oxfam... op Haiti noodhulp te verlenen. Nou, en uh, dat GroenLinks, andere linkse partijen... die voelen niks voor dat intrekken van uh, noodhulp... want daar zijn uh, slachtoffers dan weer uh, de dupe van. En dat hoorde je onder andere terug in een pittig debat... tussen uh, Isabelle Dix van uh, GroenLinks en Bente Becker van de VVD. Maar het gaat niet alleen om de vraag of er fraude is gepleegd... of of het geld rechtmatig is besteed. Het gaat ook altijd nog over, naast de, naast de vraag of het effectief is besteed... is het integer besteed. En dan gaat het niet alleen om fraude, het gaat ook om integriteit. Goh, nog. Geld terugvorderen, ik zie dat, en, en zeker zoveel jaar later... Nou, dat is een pad dat ik niet onmiddellijk op zou willen. Ja, kijk, Er zijn partijen die zien het geven van hulpgeld aan sommige organisaties... kennelijk als een automatisme, waarbij het niet uitmaakt... wat de organisatie uiteindelijk met dat geld heeft gedaan... als het maar rechtmatig is besteed. Dat vind, vind ik echt een schandelijke ja, bewering. Ja, een schandelijke bewering volgens Dix. Uh, ja, juist dit soort grote woorden zeggen dus iets over de, over de heftigheid... waar zo'n uh, debat mee wordt gevoerd. Ja, Dix is van GroenLinks en haar fractiegenoot Tom van der Lee... werkte bij Oxfam's destijds. Kwam dat nog aan orde? Ja, absoluut. De Kamerlid van Weerdenburg van de PVV... die zette keihard de aanval in op van der Lee. Het was volgens haar een schande wat daar allemaal gebeurd was. Van der Lee was daar mede verantwoordelijk voor als directeur... omdat hij bij Oxfam had gewerkt. Volgens haar uh, zou hij uh, daar eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Uh, van der Lee was niet bij dat debat aanwezig... want dat was Isabelle Dix. En uh, ik heb van der Lee voorafgaand aan het debat gesproken. En die zit er wel mee in zijn maag, blijkt uit zijn reactie. Nou, het is natuurlijk echt vreselijk uh, wat er is gebeurd. Uh, en uh, daarom vind ik ook dat er destijds ook aangifte had moeten worden gedaan. Ik heb uitgelegd dat ik een beperkte betrokkenheid had... omdat ik niet alle feiten kende, maar ik was wel lid van het bestuur. Dus ik draag ook medeverantwoordelijkheid. En ik heb ook mijn excuses aangeboden, net als de organisatie heeft gedaan. Ik betreur ook achteraf dat ik niet heb doorgevraagd. Uh, ja, dat zijn de feiten. En hoe, hoe mensen daarover oordelen... ja, dat, dat weet ik niet. Dat zal verschillend zijn. Ja, dit was dus Tom van der Lee, oud-medewerker van Oxfam... oud-directeur van Oxfam, die, zich dus, uh, ja, die uitlegt uh, hoe zijn rol destijds was. Uh, het debat is nog gaande. Minister Sigrid Kaag moet nog gaan reageren... op de wensen en eisen van de Tweede Kamer. Maar zij zal in elk geval aankondigen dat ze met maatregelen komt... om de hulporganisaties tot meer openheid te dwingen. En in de toekomst wil ze ook subsidie kunnen terugvorderen. Dankjewel, Wilco Boom. Nadia moest Nieuws en co. Het doet denken aan de dreigende retoriek uit de Koude Oorlog. Rusland kondigde vorige week aan dat het nieuwe nucleaire wapens heeft getest. In zijn jaarlijkse toespraak zei president Poetin dat geen raketschild bestand is tegen zijn nieuwe wapens. Eerder, de, eerder kondigde president Trump in zijn State of the Union ook al flink te willen investeren in het Amerikaanse kernwapenarsenaal. Ik ga erover praten met een van onze vaste gasten van Nieuws en Koop... Pieter Peter Kobelens, oud-baas van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Welkom, Pieter. Dankjewel. Moeten we dit zien als het begin van een nieuwe wapenwetloop? Ja, daar kopt de trouw mee. Maar uh, eigenlijk is die al lang begonnen, die uh, wapenwetloop. Alleen niet met nucleaire wapens, maar op digitaal gebied. Ja. Uh, we hebben al lang een digitale koude oorlog... waarbij we in elkaar systemen binnendringen waarschijnlijk. Waar de nepnieuws wordt gebruikt, waar verkiezingen mee uh, worden bestookt. En uh, dat is één element. Het andere is, ja, ik denk dat uh, je er niet omheen kunt... dat de grootmachten uh, toch kijken naar vernieuwing van hun kernwapenarsenaal. Alhoewel daar hele grote verdragen tegenover staan om dat te beperken. Maar mm -hmm. de kleinere landen, mm -hmm. die profileren. Dus uh, een woord voor, die gaan juist wel die massa-vernietigingswapens kiezen. Dus je, zegt, je krijgt dan een gekke situatie... dat de oude koude oorlog opponenten zouden hun voorraden naar beneden moeten brengen... niet mogen moderniseren. Voorwege noord-, die verdragen? Terwijl Noord-Korea en andere landen dat juist allemaal op gaan schroeven. Dat zou een hele rare geopolitieke consequentie hebben. Dat is... Dat is dus twee en een derde element is. Dat in Rusland toch, we gaan weer richting verkiezingen... en ook al weten dat Poetin weer wordt herkozen. Mm -hmm. Hij profileert zich graag als de sterke man. Mm -hmm. Ja, hij heeft nu, zegt hij, een wapen... waar hij die overal ter wereld kan toeslaan... en geen enkel systeem kan hem tegenhouden. Dus het is Ik een... houd dat voorlopig op, op retoriek. En met name voor binnenlandse consumptie in Rusland. Ja, dus het is juist voor ja, binnenlandse politiek, zeg jij. Um, maar je, wil, als we als, als Rusland en de VS dus... Uh, um, ja, dit, dit daadwerkelijk zouden uitvoeren ondermijnen zijn verdragen... Hè? Ja, als ze dat uh, inderdaad. Ik, ik proef ook een beetje in je antwoord net... dat ze ook niet anders kunnen. Want de kleine partijen, de kleine landjes, die doen het al. Dus nee. raad jij ze aan om het dan gewoon maar ja, te doen? Ja, nou goed, we verschillen wat in leeftijd. Alhoewel je dat <laughs> niet zou zien bij mij natuurlijk. Maar mijn jonge <laughs> uiterlijk. Maar het is... Uh, ik heb nog geen Ik heb, in ik heb nog een verband verborgen. Heb ik verband verborgen. Ja. Nee, maar en, um, uh, ik ben een koude oorlogveteraan. veteraan. Ik heb natuurlijk jarenlang zien werken... hoe dat, in, die, dat evenwicht in stand houden van... ja, ze hebben alle twee wel veel kernwapens. Mm -hmm. Maar zolang je niet zeker weet... Dat je kunt winnen, dat noemen ze dat je geen, niet zeker weet of je second strike capability hebt. Oftewel dat als iemand op jou schiet, dat je überhaupt nog in staat bent om terug te schieten. Mm -hmm. En Poetin heeft aangegeven dat hij alleen maar terugschiet in zijn verhaal. Terwijl de Amerikanen daar tegenover hebben gezegd zelfs bij een grote cyberaanval, zijn we heus wel bereid om nu een keer de wapens in te zetten. Uh, ja, dat, dat, dat spel dat heeft jarenlang na de Tweede Wereldoorlog gewerkt. Maar dat werkt natuurlijk niet als kleine landen er ook allemaal aan mee gaan doen en dat soort capaciteiten te krijgen. Dus aan de ene kant worden ze naar mijn mening gedwongen om te moderniseren. Aan de andere kant zie je ook al in Amerika een beetje de noodzaak voor binnenlandse consumptie, om te laten zien dat ze een superpower zijn. En blijven. Ja, en tegelijkertijd lijkt deze manier van oorlog voeren totaal achterhaald. Je zei het eigenlijk net al. De IVD meldt vandaag in haar jaarverslag... dat veel meer landen inzetten op digitale spionage. Uh, we hoorden jou daar eerder uh, vandaag over op Radio 1... bij het programma 1 op 1. Daar doe je toch niets, me doe je toch niets tegen met kernwapens? Nou ja, je hebt om kernwapens af te vuren... er gaat niks meer zonder, zonder, zonder digitale uh, uh, spulletjes, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Uh, dat gaat helemaal niks van mee. Dus alles wat digitaal is, dat kan worden verstoord... kan worden gehackt en er kan wel wat mee gebeuren. In het tegenstelling, dus zelfs het dat lanceren er, van kernwapens? Ik sluit niet uit dat we een periode krijgen... dat we tegen die meneer met die Brabantse achternaam in Noord-Korea... meneer Oen zeggen van vuur ze maar af... maar zet wel een helm op, want ze vallen naar beneden. En hoe leuk zou dat zijn? En dat gaat ook echt gebeuren. Ik ben echt van overtuigd dat het daar een begon ik ook met het openen over digitale Koude Oorlog... dat die digitale oorlog, die je niet zoveel ziet... en we voelen ons heel vertrouwd in die digitale omgeving... veel en veel risicovoller is dan twee schreeuwende uh, uh, presidenten... die uh, eigenlijk vertellen wat gewoon altijd doorgaat. De wetenschap is echt niet gestopt bij het laatste kernwapen... een aantal jaren geleden. De wetenschap gaat steeds verder en vindt ook methoden... die uh, de kernwapens later ooit een keer uh, aan het niet zullen laten verdwijnen. Ja. En een van die dingen, dat zou cyber heel goed kunnen zijn... En, en die uh, ja, cyberoorlog, of die, uh, laat ik het maar gewoon cyberoorlog noemen. Um Gaat daar, zijn we daar gaat er genoeg geld naartoe? Gaat er genoeg aandacht naartoe? Nee, ik pleit al een tijdje voor. In Nederland doen we er heel veel aan. We zijn een klein land. Dus ongeveer net zo groot als Silicon Valley. En hebben ook eigenlijk net zoveel hele knappe mensen. die helaas niet centraal aangestuurd met elkaar samenwerken. Iedere regio heeft wel zo'n beetje zijn eigen cyberproject. En, en, en regio, dan heb je het over letterlijk regio's. heb ik het over Brainpark. Dan heb ik het over de Haag Security Delta. Dat is natuurlijk heel knap. En belangrijk dat die mensen dat met overheidsgeld overigens ondersteunen. Maar ik zou veel liever zien dat de Nederlandse overheid echt een doelgerichte strategie opzet... Maar even echt proberen het beste jongetje van de klas te worden. Want in tegenstelling tot alle andere wapens. wij kunnen ons alleen maar beveiligen. onze cybersecurity als we een aanval hebben gehad. en daarna kijken hoe we het de volgende keer uh, kunnen voorkomen. Nee, hoe bedoel moet, je? Nou ja, je krijgt een, een, een cyberaanval. en dan denk ja. je. wat, wat erg. Nou, dat, daarna ga je het trucjes bedenken. om de volgende keer te voorkomen dat dat zoveel effect heeft. Maar eigenlijk moet je bij cyber zelfwapens. Het gaat zo snel. Zelfwapens ontwikkelen en als je dat zegt van nou ja, je zou je een mooie aanval mee kunnen doen, moet ik me eerst mezelf tegen mijn eigen aanvalswapen kunnen verdedigen. En dan heb ik iets op de plank liggen waar ik andere mensen reinig mee kan maken. Als ik dat niet doe, loop ik altijd achter de feiten aan. Ja, dan dus moet ik eerst reageer. Absoluut. En het ja. gaat zo snel dat jongetjes van 14 zoals Sven Kokkelman, ja. dat vanmorgen zei met pizzadozen waar we nog steeds de logica van ontgaat, ons zouden kunnen inhalen. Ja. En dat willen we niet. Dus uh, meer, aandacht en centraal, uh, meer aandacht, meer geld en centraal samenwerken. Absoluut. En zelf eigenlijk dus een, een wapen bedenken, een cyberwapen... als ik het goed begrijp. Dat klinkt griezeliger ja, dan het is. Ja. Dank Pieter Kobelens, oudbaas van de militaire inlichtingen... en veiligheidsdienst. Ja, dit was Nieuws en Co. Met daarin Martin en Opjen zijn voor het eerst te zien... in het Rijksmuseum. Veiligheid is een thema bij de verkiezingen in Venlo. En de minister moet motorclubs kunnen verbieden. Het gaat niet over gewone motorclubjes die gezellig met elkaar aan het motorrijden zijn. Afpessingen, diefstal, schietpartijen, woonwijken We willen dat het gestopt wordt. Het moet makkelijker zijn om die clubs die zich echt serieus misdragen aan te kunnen pakken. Maar algemeen is de tendens dat het aantal misdrijven minder wordt, ook in Venlo. Er zijn minder kinderen op straat, mensen maken zich grote zorgen. We hebben handhaving nodig. Lik op stuk, aanpakken, asociaal gedrag, aanpakken... Eigenlijk is het enige woord waarop je Martin een halfje kan beschrijven... is ambitie, gewoon enorme ambitie. Vroeger was het zelfs één stuk doek wat aan elkaar zat. Alle tonen, zwart zie je, alle details. Ze schitteren en spetten van de muur af. Ja, het is fantastisch geworden. Straks, dit is de dag met Thijs van den Brink. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.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 Groot-Brittannië zal passend en krachtig reageren... als blijkt dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging... van oudspion Sergei Sergej Skripal. Dat zegt minister Johnson van Buitenlandse Zaken. En de storing in het luchtalarm gistermiddag... was het gevolg van verkeerd lopende klokken. Dat heeft het Instituut voor Fysieke Veiligheid bekendgemaakt. Door een technisch probleem in Zuidoost-Europa... lopen veel digitale klokken een paar minuten achter... en daardoor gingen om twaalf uur veel sirenes niet af. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra... Het is rustig weer en vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen. Er is vrijwel geen wind vannacht en op veel plaatsen ontstaat daardoor mist. De minimumtemperatuur komt uit op plus 3 tot plaatselijk 0 graden... en daardoor is er ook nog steeds kans op gladheid, vooral op binnenwegen. Morgen dan is het een mist op het begin van de dag. De mist die lost langzaam op. Langs het Markermeer, het IJsselmeer en de Waddenzee kan de mist lang blijven hangen. Vanuit het zuiden trekt bewolking binnen met wat regen... maar het blijft beperkt tot het zuiden en later op de dag ook het midden van het land. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. Maximum temperatuur 7 tot 10 graden rond het IJsselmeer... en op de wat lagere temperaturen daar een graad of 6. De wind is morgen veranderlijk en zwak. Na morgen veel bewolking, af en toe regen, ook wel enkele opklaringen. Maximum temperatuur zo rond de graad of 9... en s'nachts is het nog steeds dicht bij het vriespunt. Het weekend is het duidelijk zachter, maar ook is er dan een grote kans op regen. En dan nu verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. De avondspits is een aflopende zaak, maar is wel een duidelijke uitzondering. En dat is de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Er staat tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 14 kilometer file... met drie kwartier op onthoud. Het asfalt is beschadigd. Dat wordt komende avond en nacht pas gerepareerd. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de N44. De A4 vanuit Amsterdam, daar gebeurde zojuist een ongeluk bij Dorp. Daar staat nu drie kilometer achter. De A13 van Rotterdam naar Den Haag staat file door Den problemen op de A4. Voorknopend Prins Klausplein, 20 minuten vertraging. En bij Utrecht loopt het verkeer nog vast op de A27 vanuit Almere. Voorknopend lunetten, 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Er gebeurde daar een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1 EO Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert. Dit is de dag waarop oud-tourwinnaar Bradley Wiggins... in een BBC-interview hard uithaalt naar zijn kritica's. Hij zou geen ethische grens hebben overschreden tijdens de Tour van 2012. we Om kwart voor zeven een gesprek over de toekomst van Team Sky... en het wielrennen in het algemeen... met de journalisten Bert Wagendorp en Thijs Sonneveld... en dopingbestrijder Herman Ram. Dit is de dag waarop de Nationale Week zonder vlees één dag oud is. Met één week geen vlees. Bespaar je. Let u op. Zeven maanden douchewater, 114 kilometer autorijden, één blije kip. En een boom heeft ook nog eens zeven maanden nodig... om de schade van één week vlees op te heffen. Onze commentator is Frank Bosman. Frank, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Dat vegetarisch evangelie de spuigaten uitloopt. Oké, okay, we horen zo meteen waarom je dat vindt. En dit is de dag waarop de Tweede Kamer debatteert... over meerdere misstanden bij hulporganisaties... met name bij de Britse tak van Oxfam. Ambassadeur van Oxfam Nederland, Dolf Jansen... stond onlangs bij De Wereld Daardoor nog vierkant achter zijn club. Ik trek me niet terug, want ik sta voor wat wij doen. En daar sta ik nog steeds voor. En daar blijf ik voor staan, hoe erg het ook is... wat er allemaal gebeurd is. We praten met de directeur van Oxfam Nederland, Farah Karimi. Met haar praten we over het debat met minister Kaag... dat op dit moment gaande is. En we blikken terug op de ellende die de afgelopen weken naar buiten kwam. U kunt meepraten op Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam nporadio1.nl. Ja, mevrouw Karimi, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Na omstandigheden gaat het wel. Na omstandigheden gaat het wel. Want ik kan me voorstellen dat u een zware periode achter de rug heeft. Helaas nog steeds ook niet achter de rug. Het is dus, uh, inderdaad, het is een zware periode. Uh, en niet alleen voor mij, maar ook voor uh, alle collega's die ontzettend hard hun best doen. Uh, om uh, onze missie een stukje dichterbij te brengen, te brengen in een rechtvaardige wereld zonder armoede. Oh ja. En dat is voor hen echt enorm harde klap. Oké, okay. dat, ja. Ja, dat is voor de hele organisatie. Ja. Op dit moment wordt er gedebatteerd in de Tweede Kamer. U heeft ja. vandaag gesproken met minister Kaag. Wat heeft dat opgeleverd? Uh, inderdaad, minister Kaag heeft uh, uh, organisaties, dus de hele sector, uh, had zij uitgenodigd om hierover te praten met de insteek dat uh, dat, dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de hele sector. Uh, de, uh, het ministerie zelf, uh, VN-instellingen en ook natuurlijk uh, NGO's. Om alles eraan te doen om te voorkomen dat dat uh, wangedrag uh, plaatsvindt. Ja. Uh, en dat dat dan ook, als het dan eens plaatsvindt, dat we ook optreden. En dat dat ook uh, ja, maatregelen getroffen worden. En ook transparant daarover naar publiek en naar uh, belangrijke stakeholders uh, gecommuniceerd okay. wordt. En heeft u daar al iets gehoord van? U zei: Ja, dat wist ik eigenlijk nog niet. En dat heb ik ook niet gedaan in 2012, toen dit speelde bij Oxfam Engeland. Nou kijk, um, dit is... Um... De situatie zoals het dan in 2012 was, of 2011 uh, beter gezegd... Hmm. want dit speelde zich allemaal in 2011 uh, ja, af. 2012 waren de rapporten. Exact, exact. Uh, in 2011, um, uh, even teruggaan wat het gebeurd is... Uh, de situatie was dat het een uh, verschrikkelijke aardbeving was. De mensen hadden behoefte aan uh, steun, aan support, aan hulp. En daar komen uh, mijn organisatie, andere organisaties... Die komen allemaal om te helpen. En daar zijn er een aantal mensen... die in plaats van te gaan mensen helpen... eigenlijk misbruik maken van die situatie. Dat is misreikmakend, dat is beschamend... en dat is verschrikkelijk dat mm. het dan gebeurd is. Ja. En dat vonden wij toen, dat vinden wij, vinden wij ook nu. Dus dat in die zin, in een in, in, in, in mate van verontwaardiging... is voor ons eigenlijk niks veranderd. Uh, toen, zijn, uh, toen is er onderzoek gedaan, toen zijn er maatregelen getroffen. Maar er zijn ook fouten gemaakt. En ik vind dat dat wat wij nu heel erg mee geconfronteerd worden... zijn die fouten. Ja, is wat, wat, wat is de fout die u gemaakt heeft? Ja, de fouten die zeg maar, onze uh, Britse collega's... Uh, want dat speelt zich allemaal eigenlijk uh, binnen uh, Oxfam Groot-Brittannië mm. af. Uh, de fout nummer één is dat uh, toenmalige directeur van uh, um, zeg maar Oxfam in uh, Haiti... was iemand die eigenlijk zo in gedrag al eerder in een andere missie had laten zien. Dat was dus een recidivist, die was eerder in de fout gegaan. Precies, en dan... Uh, nee, reken ik het eigenlijk de organisatie af die die persoon weer in zijn positie heeft geplaatst? Ja, en dat waren uw Britse collega's? Dat is dus dan inderdaad Oxfam Groot-Brittannië geweest. Wij hadden geen weet van, dus dat nee. heb ik ook gehoord met u en met de rest van de wereld toen het dan zeg maar drie weken geleden bekend werd. Ja, maar... Nou, dat is bijvoorbeeld een van de fouten waar we structureel over na moeten denken. En dat hebben we ook aan de orde gesteld vanochtend in uh, gesprek met de minister. Hoe kunnen we daarvoor zorgen. Eh, binnen de organisatie. Maar dat is onze verantwoordelijkheid. Maar ook tussen de organisaties. Ja, precies, de? Dat, het niet, dat, niet, dat dat soort mensen niet van de ene exact. organisatie naar de andere exact, kan hoppen. Dat niet Verwijdt kan. u zichzelf ook dat u in 2012. Dat rapport wel heeft gestuurd aan buitenlandse zaken. En wel aan de rekenkamer. Maar niet aan het publiek. Nou kijk. Uh, ik vind dit een echt. Uh, heel belangrijke vraag. Dat we goed met elkaar moeten spreken. Dit soort rapporten. Worden niet gepubliceerd door niemand, door geen organisatie. Wat je doet is eigenlijk dat uh, deel je mee met diegenen die bijvoorbeeld jou gefinancierd ja, hebben. Zoals dat buitenlandse zaken bijvoorbeeld. Precies, ja. precies. Wat wij wel gedaan hebben, en dat is eigenlijk een heel interessant fenomeen, want wij hebben wel in onze rapportage, dus zeg maar uh, rapportage van uh, samenwerkende hulporganisaties over de bestedingen in Haiti in 2011, hebben we in dat rapportage wel opgenomen dat er sprake is geweest van de misdragingen... van een aantal van de medewerkers van Oxfam-Bruidbeeteringen... dat er dan zeg maar maatregelen getroffen zijn. En eerlijk gezegd, dat was publiek. En geen journalist, geen Kamerlid heeft er maar enige vragen gesteld. Maar hoe gedetailleerd was dat? Werd daarin duidelijk dat het ging om seksfeesten bijvoorbeeld? Nou, kijk, ik weet het nog steeds niet dat het om seksfeesten gegaan Ik heb het net zoals u vanuit de media die details... Gehad. Oh ja Dat is toch zeg een rapport maar, van, het, van uw Britse collega's bij dat ja, in staat? Ja, daar staat er gebruik van prostituees. Dus ja. u zegt seksfeesten. En daar zijn er allerlei details naar boven gekomen in de media. Ja, ja maar Ik nu maakt u het aan... ingewikkeld als het gebruik van prostituees. Dat heeft meestal met seks te maken, toch? U zegt het hoeft geen feest nee, geweest te zijn. Uh, u zegt het hoeft geen feest geweest te zijn. Ja, Nou Kijk, ik, ik wil het niet zeggen dat het minder is geweest. Ik wil alleen zeggen ik dat zeggen. ik niet de details had. Nee. Mijn vraag aan u is, had u dit toen u dit in 2012 hoorde... niet ook aan het publiek moeten melden? Nee, en ik zeg, uh, uh, onze uh, Oxfam-collega zegt dat ook. Ja, dat is ook een van de fouten. Wij okay, hadden meer dat had informatie moeten, moeten geven ja, dat ja, is, aan het publiek. Dat is het ook, ja, precies. Ja. Ja. Okay. Bij het Rode Kruis geldt inmiddels iedereen die gebruik maakt van een prostituee, of dat nou legaal is of illegaal in het betreffende land, die wordt ontslagen. Geldt dat ook voor Oxfam? Uh, in onze code of conduct is nu ook inderdaad uh, dat dat dan uh, tegen betaling of andere uh, ja, vormen van uh, hoe zeg je dan, uh, vergoeding mag je geen seks hebben. Dat is dus inderdaad een van de redenen waarom je uh, disciplinaire maatregelen kan, uh, tegen moet zien. Dat geldt voor alle medewerkers van Oxfam, uh, zowel Groot-Brittannië ja. als Nederland. Ja. Ja. Zodra zij aan betaalde seks doen uh, is ja. het afgelopen ja. en worden ze ontslagen. Nou ja, ontslagen moet ik zeggen, daar, dat kan ik niet met deze stelligheid zeggen. Want je kijkt er iedere keer naar. Kijk, ik bedoel, ik moet maar zien als er iemand in Nederland naar prostitutie gaat. Ja, dat is legaal hier, hè? ik he? een case heb om de persoon te ontslagen. Ja. Dus ja, <laughs> heb je maar erbaar, maar zou ik zeggen met mij... Nou ja, ja, ja, je kan als organisatie daar toch afspraken over maken? Dus ja, doen ja, nee, dat doen we hier niet. Dat is ook zo. Kijk, als, als die mensen... nee, nee, ik zeg ook dat je dan naar de sancties moet gaan kijken. Ja. Bij ons is het heel duidelijk in de Code of Conduct geschreven... dat dat dan tegenbetaling seks hebben, dat mag niet. Okay. Maar en wat de weten... straf is, daar, daar wordt per situatie over exact, geoordeeld. Exact, wij ja. hebben met verschillende contexten te maken. Oké. Okay. Eerder zei uw collega Maaike van Min op deze zender... wel te begrijpen hoe dit soort wangedrag kan ontstaan. Laten we even luisteren. Het is natuurlijk ook zo dat mensen echt wel onder hele, hele grote druk werken. Dat er veel stressreacties, uh, stress je ziet veel menselijk lijden... en dat er vaak ongezonde manieren wordt, uh, worden gevonden om met stress om te gaan. Zoals? Uh, nou ja, voornamelijk uh, alcohol uh, en veel feestjes. En dat is ook ter, ter ontspanning natuurlijk. Uh, maar ja, de, de afleiding van... Meestal gewoon seks tussen hulpverleners of gewoon he, consensuele seks, hoe zeg je dat? Uh, dat is gewoon, uh, dat is meer normaal. Deze seksfeesten zoals het uh, nu beschreven wordt uh, in, de, in de media. Nee, dat, dat, daar heb ik uh, niks van gezien. Ja, mevrouw van Min zegt eigenlijk het is een beetje onvermijdelijk... als je in zo'n stressvolle situatie zit. Nou kijk, de, de, de, wat zij beschrijft is uh, inderdaad uh, de moeilijke omstandigheden... waar uh, soms, zeker in noodhulpsituatie, uh, hulpverleners verkeren. Maar ik vind dat wij als organisatie dat niet als excuus kan gebruiken... om te zeggen dat is onvermijdelijk en dat is normaal. Wat wij wel moeten doen, en ik denk dat we tot nu toe... als hulpsector niet voldoende aan aandacht besteed hebben is de begeleiding van de mensen tijdens dit soort situaties. Hmm. Weet je, als die mensen in een, na een aardbeving in een land komen... of in, tijdens een uh, conflict situatie... het enige wat wij willen is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, levens redden. Dat is echt het enige wat het telt. Dus je neemt het voor het lief dat mensen echt onder ontzettend zware werkdruk... aan uh, hele moeilijke omstandigheden... Uh, blijven werken en blijven doorgaan. Ja, dan moet je als werkgever... wel over gaan nadenken en zeggen van... hoe kan ik dan die begeleiding verbeteren ja, en dan gaat u proberen lessen uit te trekken... Absoluut, en dat anders te doen. Ja. Nog één keer, de, de, tot slot. Hoe, hoe, in welke mate neemt u het zichzelf kwalijk... dat u het niet aan het publiek gemeld heeft in 2012? Nou ja, ik zeg het... Uh, Had gemoeten, uh, zegt als u, als ik... maar hoe erg is het? <laughs> als, je, als je kijkt wat het nu allemaal veroorzaakt? Um, kijk... Dat is de les die wij getroffen hebben. Er zijn drie grote zeg maar, fouten gemaakt. De ene is dat de directeur had nooit ja, daar mogen zitten. Die had, ja. Tweede is dat het dan daarna ook niet ergens anders mensen hadden mogen gaan werken. Mm -hmm. Dus dat is het tweede wat uh, fout gegaan is. En derde is dat het naar publiek toe meer details gegeven hadden ja, en Mijn vraag is, hoe zwaar weegt u dat? Uh, ja, ik bedoel dat is een van de fouten die gemaakt is. Oh ja, en welke consequentie heeft dat? Ja, dat we dat volgende keer anders doen. volgende keer anders doen. Hoe is het met de opzeggingen? Stopt dat een beetje inmiddels? Nou, um, onze ja, supporters aan donateurs die zijn sommigen nog steeds uh, uh, ja, teleurgesteld. En dat laten ze zien. Dat is minder geworden, moet ik zeggen, in uh, verhouding. Okay, gelukkig. Het, het aantal opzeggingen daalt. De eerste week. Ja, absoluut. Oh ja. Maar goed, ik begrijp heel goed de, de teleurstelling van, uh, van, van supporters. Oké. Okay. Frank Bosman, ja. heb je nog een boodschap voor mevrouw Karimi? Maar, ik ben zelf ook een supporter uh, van deze organisatie. En ik moet zeggen dat ik me rotschok en dat ik met mijn hand boven de, pagina, de webpagina gezeten hebt om uh, te klikken om op te, zeggen, om op te, zeggen, ja. te zeggen. Maar ja. ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, want ik vind dat je als donateur ook je verantwoordelijkheid voor de organisatie moet nemen als het niet goed gaat. en okay. moet proberen om samen op te bouwen. Dus zorg voor die donateurs en zorg dat ze redenen hebben om de organisatie te blijven steunen. Frank, heeft u gespaard mevrouw Karimi? Nou, bedankt hoor. Dank ja, dank graag wel. gedaan hoor. Ja, en okay. dank voor dit gesprek. Farah Karimi, directeur van Oxfam Nederlands. Mm op Marten en Oopje te zien zijn in het Rijksmuseum. Directeur van het museum, Taco Ribbet, steekt zijn enthousiasme over de gerestaureerde werken van Rembrandt van Rijn. Niet onder stoel of banken. Als je naar Oopje kijkt, dan zie je een prachtig hoe die jurk is met zwarte kleine stukjes erop gezet. En het is echt nou, het is fantastisch hoe het er nu uitziet. Dit is de dag waarop de week zonder vlees de tweede dag ingaat. Worstverslaafde Whitney vertelt aan het AD waarom zij de uitdaging aangaat terwijl ze wat vegetarische worstjes in de pan gooit. Ja, ik doe het gewoon omdat ik mezelf toch wil uitdagen en wil kijken hoe sterk ik eigenlijk uh, ben, mentaal. Even kijken. Little Willy's. Ruikt goed. Wow. Ik hoop dat die uh, wel een Big Willy smaak heeft. <totstutters> Ja, als gezegd, het is de Nationale week zonder Vlees. Als je als volwassene één week geen vlees eet... dan bespaar je volgens de Stichting Nationale week zonder Vlees... zeven maanden douchewater, 114 kilometer auto rijden... één blije kip en zeven maanden werk voor een boom. Frank Bosman, jij zei het slaat door. Het vegetarische evangelie, het slaat door. Ja, het is, het is een beetje vervelend te antwoorden zo langzamerhand. En ik zal je een voorbeeld geven. Een vergelijkbaar voorbeeld uit de Amerikaanse uh, uh, serie South Park. Dan een klein dorpje in Colorado. En ze gaan allemaal Prius rijden, want dat is beter voor het milieu. Sterker nog, zij die Prius rijden gaan met z'n allen naar San Francisco. Want daar rijden alleen maar mensen die aan het milieu denken. En Prius ja, rijden. Ja. Ze roepen elkaar op feestjes de hele tijd aan. Van rij jij ook al een Prius? Ja, ik rij een nog betere Prius. En ze laten windjes. En ze ruiken vooral aan hun eigen scheten. En dat is een beetje wat langzamerhand... uit deze hele vegetarisch, uh, evangelische hoek omhoog kruipt. Het is niet alleen maar iets, uh, een poging om het milieu te sparen. Je noemde het net op. Het is niet alleen om de smaakpapillen van elkaar wat te testen. Eet eens een keertje wat anders. Dan smaakt de hamburger ook gewoon alweer mm. veel lekkere. Maar het heeft ook iets van een soort morele positiebepaling. Zo van als je vegetarisch eet, of veganistisch, he, dat zijn de fundamentalisten onder de vegetariërs. Dan heb je ook geen leren schoenen, hè? Dan heb je, nee, en je mag zelfs helemaal geen dierlijke producten gebruiken. Dan, dat heeft ook in een heel aantal situaties iets van een morele positiebepaling. Namelijk, ik sta dan aan de goede kant van de geschiedenis. Ja, dat ik sta dat aan vinden de ze goede ook, kant. want ja. ze vinden dat ze dan de, de ja. schepping een beetje in stand houden. Ja, nee, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar het probleem, is, het probleem is, twee, is tweeledig. Dus ten eerste, je noemt een heel lijstje op van dingen die je mm. Spaart als ja. je een week vlees laat staan. Maar tegelijkertijd, als je kan elke activiteit die wij overdag uitvoeren, uitdrukken in milieubelasting: uh, de auto, de trein, de bus, uh, thuisdouchen, thuis douchen, thuis gas gebruiken, uh, alle, alle activiteiten die wij als mensen ontplooien, zijn dan meer of minder milieuschadelijk. Mm. En als je op die manier naar uh, het dagelijks leven gaat kijken, nou dan mogen er een hele hoop dingen ook niet meer dan alleen geen vlees dus eten. jij zegt, het is relatief. Je kan wel zeggen, ik doe het beter dan de andere, maar het is niet zo goed dat de ene goed leeft en de ander slecht. Ah, en dat wordt een beetje gecommuniceerd. Dan zit je in een, in een restaurant uh, uh, en dan heb je allemaal een lekkere hamburger of je daar besteld. Dan zit er eentje tussen en die zegt, doe mij maar graag de vegetarische. En die gaat om zich heen kijken alsof er een soort wit aura ontstaat voor een reële superioriteit. En, en dat vind ik vervelend, omdat het ook de boodschap die uit de hand. je dat toch ook tegen die persoon? Van, joh, je bent niet beter dan ik hoor. Hey, opgevoed door mijn moeder. Ik denk het alleen heel heftig. Okay. En nou, dankzij jouw programma mag ik het een keertje hard opzeggen. Oh, en dat bevrijdt jou enorm. Dus het bevrijdt mij. Behoud en ja. enorm om hier Eet te je zitten. Ik veel vlees eigenlijk. Ik, ik, ik moet zeggen dat wij thuis uh, al lang voor deze mani uh, rustig aandeden met, uh, met vlees okay. en bier. Uh, bijvoorbeeld letten op biokeurmerk. Uh, vind ik uh, uitstekend idee. Dat het dieren een beetje een leuk leven hebben. Ja, zo. en we weten en we, en, en uh, kijk. We weten allemaal dat dieren als we als we vlees eten dat de dieren gefokt zijn en en uh, gedood zijn. Om ons dat vlees te bezorgen. En ik hoef niet van een vegetariër te horen: weet je wel dat dit beest voor jou. Ja, ik ben niet achterlijk. Natuurlijk weet ik dat. Doe rustig aan met vlees, maar sla niet door. Dat is eigenlijk wat je zegt. Uh, ja, en probeer, vooral, en probeer inderdaad vooral uh, te verleiden. Uh, en zo, in de zin van probeer eens een keertje een springhaan hamburger of iets dergelijks. Maar uh, probeer niet de morele kaart te spelen. Want ik denk dat dat alleen maar uh, kom tenen oplevert. Dat kan je niet zo goed tegen. Oké, okay, dankjewel. Dit is de dag waarop de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS extra wetgeving voorstellen... om gelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij bedrijven af te dwingen. En wat Liliane Ploemen van de bedrijf van de arbeid betreft... maken vrouwen ook een statement door eerder naar huis te gaan. Ik zeg vandaag om kwart voor vier tot morgen. Want ook in 2018 verdienen vrouwen nog steeds 16% minder dan mannen voor hetzelfde werk. In 2018, dat pikken we toch niet langer. Dit is de dag waarop oud-toerweerder Bradley Wiggins hard uithaalt naar zijn kriticiasters in een BBC-interview. Volgens Wiggins kun je nog beter een moord hebben gepleegd dan van doping dopinggebruik beticht worden. Want dan heb je meer rechten. These allegations, I mean, it's the worst thing to be accused of. I've said that before, but it's also the hardest thing to to, to prove you haven't done. Because we're not dealing in a legal system. I'd have had more rights if I'd murdered someone in this process. <middels> zegt Bradley Wiggins dus, de winnaar van de Tour in 2012. Het is heel lastig om je tegen dit soort beschuldigingen te verdedigen. Ook de huidige kopman van Team Sky, Froome, ligt uh, vanwege een soortgelijk vergrijp onder vuur. Hij start morgen in de wielerwedstrijd Tireno-Adriatico, tegen het advies van de baas van de wielerunie, de UCI. Is het een storm in een glas water, of is Team Sky echt te ver gegaan? En is het einde van de ploeg nabij? Daar ga ik over praten met de wielerjournalist van het Algemeen Dagblad Thijs Sonneveld, met Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit, en met journalist Bert Wagenhoop. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Uh, Bert Wagenoord, begin bij jou. oud wielrennen Floyd Landis verwacht dat het einde van Team Sky erbij is. En hij kan het weten met zijn eigen dopingverleden. En het onderuit halen van Armstrong. Zie jij het ook zo somber in? Nee, helemaal niet. Uh, ik, ik vind bovendien Floyd Landis wel de laatste die, uh, die hier zijn mond over moet op opentrekken. Maar uh, nee, nee, ik geloof dat absoluut niet. Ik, uh, ik zou zelfs het, anders, het andere uh, standpunt innemen. Dat, uh, en daarmee schaar ik me achter Peter Winnen, die vandaag bij ons in de voorstand zit. Uh, dit soort gevallen laten zien hoe goed het eigenlijk gaat in het wielrennen. Dank fancybeer, zegt hij erbij. Uh, dat zijn die uh, hackers, hè? Ja, kijk, ja. het gaat nu over overtredingen. Over salbutamol, uh, uh, uh, nog een andere, triam Nou ja, dat is in het geval Wiggins, hè? Ja. Uh, en uh, als je dat vergelijkt met de situatie van het wielrennen van, van 15, 15 jaar geleden... Ja, dan gaat het nergens meer over. Nee, toen, hadden we, klein bier. Toen, toen hadden, hadden we EPO het epo, en... bloedzakken, EPO, ja. groeihormoon. Dat, dat waren de ernstige tijden. Dus ik denk dat er in het huurrennen zich een hele positieve ontwikkeling heeft afgespeeld. Als dit het ergste is wat er gebeurt, dan zeg je ben ik dik tevreden. Uh, dan zit uh, dan er vooruitgang in jou. ja. Thijs van der veld is het imago van Sky zodanig beschadigd dat het einde nabij is volgens jou? Uh, pff, ja, ik vind het, uh, dit is een proces wat al drie jaar bezig is. En wat waarschijnlijk nog wel uh, één of twee jaar gaat duren. Uh, die zaak met Vroom is sowieso niet snel opgelost. Deze zaak met Wiggins is ook niet snel opgelost. Dus ik vind het een beetje makkelijk om nu te zeggen, als er een parlementair onderzoek uh, uit is, dat het einde nabij is. In feite wisten we alles al wat daarin stond. Ja, en, en, en deel je met uh, door de opvatting van nou als dit het is, dan valt het allemaal wel mee. Daar zijn we flink vooruit gegaan. Ja, uh, het, is, uh, het wielrennen is zeker vooruit gegaan de afgelopen jaren. Maar uh, als je zegt, uh, nou als dit het is en uh, we accepteren het... dan mis je precies het punt. Want uh, er is één reden waarom het wielrennen zo vooruit is gaan. Namelijk omdat het allemaal flink is aangepakt. En als je op het moment dat je ergens een deur openlaat... Uh, en je, je laat dit soort uh, hele grote ploegen en hele grote renners ermee wegkomen, dan uh, zit je in no time weer in dezelfde situatie als uh, tien of vijftien jaar geleden. Ja, Want Herman Ram, is de situatie echt veranderd in de wielrennerij, denkt u? Jazeker, ja, zeker. gelukkig wel. En uh, Ik ben het niet helemaal ermee eens dat we nu geen problemen hebben, dat gaat wat ver, maar het is absoluut verbeterd ten opzichte van vroeger. En dat kunnen we ook keihard zeggen op basis van de biologische paspoorten die we hebben. Daarin kan je zien wat ze gebruikten, wat de waardes waren toen en wat de waardes zijn nu. En dan kan je zeggen ze zijn flink vooruit gegaan. En ik denk dat je niet kunt zeggen dat, vragen, dat, het, dat het gevolg is van, van, van de repressie die het afgelopen jaar is. Heeft, die repressie is er altijd geweest. Het heeft veel meer te maken met een cultuuromslag in die sport. Met, met sporters die zich bewust zijn geworden van het feit dat steeds die negatieve publiciteit ja, ook hun eigen beroep in gevaar brengt. En hun eigen activiteit. Dus het is uit de, uit de, uit de beroepsgroep zelf gekomen, ja, zeg, zeg jij? Ja, voor een groot deel wel. ja Thijs van der Veld? Nee, ja, dat is onzin. Dat komt niet uit een beroepsgroep zelf. De, weet je, iets als zelfreinigend vermogen, dat bestaat niet. Ik denk dat we zeker in Nederland hebben we een paar hele goede voorbeelden van ploegen... die, uh, die het nu op een uh, hele andere, transparante manier proberen te doen. En dat is omdat ze uh, in aanraking zijn geweest met de andere kant. En met alle gevolgen daarvan. Met de negatieve publiciteit. Met, sponsor, met sponsoren die zich terugtrokken. Met uh, straffen voor belangrijke renners. En met, de, met het publiek dat zich ervan afkeert. Maar dan heb je over de dus rouwbank, er Heb je dan de andere Rouwbankploeg? Ja, nou ja, dat is, dat is in Nederland een heel goed voorbeeld. En ik denk dat wij... Dat, dat, dat renners en ploegen in Nederland heel erg hebben gezien. Oké, okay, ja, dit hier. Eh, als we als het, als het op een, een, een donkere, duistere, geheime manier doen. en we zijn niet transparant. dan kan dat een hele grote gevolgen hebben voor onze broodwinning. en voor de manier waarop we onze sport überhaupt kunnen doen. Maar, maar dus juist de Sunwebploeg. Tijdens als ik even me onderbreek. de Sunwebploeg ja, is een voorbeeld van uh, uh, vernieuwing. en anders denken vanuit een ploeg zelf. En niet vanuit de angst. oh, straks worden we betrapt. Nee, gewoon vanuit een over andere overtuiging. over de manier waarop je met sport moet omgaan. Even voor de helderheid, het ja. is de ploeg van Tom Dumonne. Ja. ja. Thijs van der Veld? Voor maar je die, hebben zich, die hebben zich afgezet tegen een uh, destijds heersende, heersende moraal. En die hebben Precies. gedacht, en dat is heel slim ook van Ivan Spekermdink. Er zit hier dus de is, uh, ook, ook, ook de toekomst ook voor, voor, om sponsoren te trekken. En zij hebben met een, met een relatief klein budget... en het is in de eerste jaren hebben ze, echt, uh, hebben ze het heel ver geschopt... en hebben ze een, een, een prachtig fundament onder een ploeg gelegd. Uh, die uh, heel erg uitging van transparant, uh, wuren, transparante eten, uh, waardes. En uh, een, een veel uh strengere manier van, uh, van antidoping uh, dan veel andere ploegen. Ja, okay. dat, is niet, dat komt niet uit die ploegen zelf. Dat is niet iets wat zomaar uit, uh, ergens wordt geboren. Dat is omdat er uh, in het en omdat het zo slecht ging... omdat er zoveel negatieve publiciteit was... omdat er zoveel straffen waren... omdat het publiek vanaf ervan Gaan We nu niet uit, uit debatteren? Ik wil even door naar wat er nu in de hand is in Engeland. Uh, Herman Ram, deze mannen, Froome en Wiggins... hebben geen doping gebruikt. Hè? Dat kan je niet zeggen, geloof ik. Nee, en dat wordt ook niet beweerd. In ieder geval wordt het niet beweerd van Wiggins. En van Froome uh, hangt het er nog om want die zaak wordt gewoon nog onderzocht. Um, het gaat er nu blijkbaar om dat men een ethisch verschil van mening heeft... over wat er wel en wat niet mag. Het gaat niet over regelbreken. Nee, maar waar gaat het dan wel over? Ze hebben astmatische middelen gebruikt? Middelen ja. om astma te bestrijden? Ja, en zoals zit het er nu voor zit, ik ken natuurlijk niet het dossier... maar alles wat naar buiten is gekomen, dan is er een astma gebruikt... wat op zich uh, gebruikt mocht worden, in die zin dat er geen, uh, geen maximale grensoverschreden is. Maar wordt er beweerd dat dat gebruikt is zonder medische noodzaak? en dat het alleen gebruikt zou zijn voor de sportprestatie. En ga je er de harder van fietsen? Word je er sterker van? Uh, bij, bij grote hoeveelheden ja. Bij, bij kleine concentraties is dat nog maar de vraag. En daar gaat het hier ook een beetje om. Het, het lijkt er toch op dat het om een hoeveelheid gaat... Uh, die waarschijnlijk helemaal niet geholpen heeft. Heeft wat... u het dan over Wiggins of over Scroom? Uh, heb ik het over Oké. dat is een andere, ja. andere kwestie. Um, en, en daarmee wordt het helemaal echt een ethische kwestie. Het gaat niet meer een feitelijk meetbaar verschil... maar het gaat puur om de vraag of je om die reden... in die context dit mag gebruiken. Met welk doel heb je het gebruikt en als dat doel... niet deugde, dan ben je ethische grens overgegaan. Dat is in ieder geval wat de commissie gezegd heeft. Ja. Ja. Bent u daarmee eens? Herman, mag, nou, mag, mag, het is wel uiteen... heeft een vraag. Ja, ga je gang. Ja, want, want uh, ik, ik, ik ben niet helemaal eens met wat Herman zegt. Ik denk dat het wel degelijk ook om een juridische regel gaat. Uh, kijk, dat ze de ethische grens overgegaan, dat is volgens mij niet, niet meer de vraag. Maar als jij. Uh, dat is zo, uh, aanvraag dat is zo. Uh, ja, als je traint met antidepressiva en uh, tramadol gebruikt, je zware pijnstillers in wedstrijden. En als je dit soort enorm zware cortisone gebruikt in competitie, buiten competitie. En ze hebben dat zelf ook toegegeven. Shane Sutton heeft ook gezegd, ja, dit was unethical. Uh, dus volgens mij is dat niet meer de vraag. Het gaat erom, uh, mag je een uh, attest aanvragen? In ieder geval, in het geval van Wiggins, mag je attesten aanvragen voor een niet bestaand medisch probleem? Ja. En ik denk dat je, als je dat doet, uh, dat je dan uh, wel degelijk juridisch de grens overgaat. Dat is niet alleen een ethische grens. Dat is het misbruiken van een systeem. Uh, attesten zijn er niet om een mogelijke uh, allergische aanval. of een mogelijke astma-aanval. Uh... Uh, alvast uh, te, te verhelpen van ja. tevoren. Je zegt ethisch en juridisch over, over, de, over de grens. Het uh, is we? natuurlijk altijd een heel erg uh, moeilijk punt. Nou ja, kan je ook mijn mijn met ethiek elkaar. is niet ja. die van jou. En uh, wat betreft het juridische gehalte hiervan... ik denk niet dat je buiten de sport met dit soort uh, ethische overwegingen... Uh, erg ver komt bij een rechter... Hey, wat, wat is je bedoeling geweest? Ja, uh, if, uh, Wiggins zegt vandaag... Ja, ik had gewoon pollenallergie. Dat was ook de reden dat ik die dingen... nou juist altijd gebruikte voor de, voor de Tour de France. Want dan hmm. zijn er de meeste pollen. Hey, dus, uh, het, het, uh, een, een rechter zal hier onmiddellijk zeggen... nou ja, het is het ene woord tegen het andere... En uh, wat, uh, wat, of Thijs dat nou ethisch vindt of niet, of ik wat ik daarvan vind, ja dat doet er niet toe, weet je wel. Het, uh, het nee wel, zo... daar hebben jullie voor uitgenodigd. Dat vinden we interessant. Nou ja, ik vind het dus in dit geval heeft uh, zolang uh, Wingens niet hard veroordeeld is. Wacht even, er zit een beetje vertraging op de lijn Thijs... Dus ze kunnen je horen, maar iets vertraagd. Dus je mag nu zeggen wat je wilde zeggen. Nee, ja, maar, ja, het hele strafrechtssysteem staat bol van, uh, van wat, wat is opzet of wat is niet opzet. Uh, ja, ja, moord is iets anders dan doodslag of dood door schuld. Weet je, het, het gaat wel degelijk om uh, wat de bedoeling is en, en waar je wat de grondslag is voor als je zo'n zo attest aanvraagt. En de rechter gaat, kan daar wel degelijk naar kijken. Uh, dus het gaat zeker niet alleen maar over de ethische grens. Het gaat gewoon heel simpel over... je kijkt naar de regels van de UCI. Uh, er moet een acuut of chronisch uh, probleem zijn... Uh, wat daadwerkelijk op dat moment speelt. Dus niet een mogelijke astma-aanval, niet een mogelijke pollenallergie. Nee. En Wiggins heeft ze trouwens door het hele jaar in aangevraagd... en ook niet alleen maar op het moment dat er pollen in de lucht waren... Um, en het moet, en er, er moet een, uh, geen alternatief zijn. Nee, precies. En, als, alternatief en als het allemaal niet zo is, om, om dan mag het gewoon doen. echt niet, ook juridisch niet, zeg jij. Dit mag gewoon niet. Nee, ja, als je helemaal. niet. de regels van de UCI en de regels van de WADA. Het mag gewoon niet. Nou ja, wat er fout had kunnen zijn, dat weet ik niet of dat gebeurd is, is dat het natuurlijk valse informatie heeft verstrekt bij het aanvragen van deze dispensatie. Hij zegt: ik heb last van polallergie. terwijl hij geen polallergie heeft. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een situatie waar hij de wel degelijk een regel overtreden heeft. Maar dat is hier niet aan de orde. Anders wordt hij op dit moment niet van beschuldigd. Waar hij van beschuldigd wordt, is dat hij met een dispensatie die hij gekregen had, vervolgens binnen de grenzen van die dispensatie verkeerd gedaan heeft. En daar zie ik juridisch geen haken en ogen aan. Ik zeg niet dat dat goed is nogmaals duidelijk, maar. maar toch... Maar het ligt nu bij de, de UCI, die is aan het onderzoeken. Die kan ja. dan eigenlijk niet tot de conclusie komen dat het niet deugt. Dat is mijn inschatting. Ik denk niet dat ze daar ver mee zullen komen. Ik denk zelfs niet dat dat gaat gebeuren. En dat is op een bepaald moment ook wel zuiver, zou ik gaan zeggen. Want dit gaat eigenlijk inderdaad over een ethische discussie. En ik denk dat ook Bert hier terecht zegt... Ja, dat is wel een heel subjectief iets. Frank ja, Bosman als leek, maar wel wie de liefhebber. Ja, lief, ik vind het heel interessant. En ik heb eigenlijk gewoon een hele praktische vraag. Van, als je als wielrenner... Uh, constateert dat je last van pollen hebt. Je wordt er benauwd van. Ga je, ga je dan naar je huisarts? Uh, uh, die, die schrijft de recept uit. En met het recept ga je dan naar de nee. UCI? Hoe werkt zoiets in de praktijk? Er is een aparte commissie voor. In dit geval inderdaad bij de UCI. Maar dat heeft elke internationale federatie... en elke nationale antidopingorganisatie. Dat zijn minimaal drie artsen. Meestal zijn er vijf. En die beoordelen zo'n aanvraag. En die heeft, hebben een aantal criteria. En één van de criteria is natuurlijk... dat nodig is. Dat lijkt me nog wel helder. Maar kunnen die ook zo'n zo, zo renner on, uh, fysiek onderzoeken... als dat nodig is? Nee, ze doen dat op basis... van medische informatie. een deel van het medische dossier wat die sporter zelf overlegt met een brief van zijn dokter. Precies, en daar moet je dan op vertrouwen. U zegt, zowel Froome als Wiggins gaat hij juridisch geen probleem krijgen. Ze kunnen gewoon doorfietsen met z'n allen. Het, uh, het kan gewoon zo doorgaan. Ja, Wiggins wel. Froome is een ander verhaal. Froome zit gewoon nog in de onderzoeksfase. Dat duurt wel eindeloos lang. En dat is, dat is uitermate uh, ongewenst en ook wel irritant eerlijk ja. gezegd. Maar daar kan ik echt niet van zeggen hoe het afloopt. Dat weet nee. ik niet. Nee, nee. van der eens dat Wiggins geen uh, kans loopt dat hij nog uh, iets uit zijn broek krijgt. Uh, nee, ik, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar als de UCI zou willen. Kijk, even vergelijken met, uh, vergelijk met uh, renners die uh, uh, allergisch zijn voor bijen of van wespensteek. Die kunnen niet zeggen voor de tour: ik, ik krijg misschien wel een bij of een wespen in mijn nek die besteekt. Ik ga mezelf drie weken lang helemaal vol nee, met cortisone. Nee, nee. Ik, okay. denk, ik denk de reden. Uh, ik denk niet dat het gebeurt. Want de UCI gaat, uh, gaat waarschijnlijk Sky niet nog een keer aanpakken. En niet nog een keer zoveel uh, ellende op de hals halen. Maar ik denk wel zeker dat het kan. Oké. Okay. Bert Wagendorp, heel kort verwacht je dat... Uh, de, ik, from... Nee, ik, ik wil één ding zeggen. Ik ja. vind het feit dat, uh, dat, uh, dat je met de ploeg te maken hebt in de vorm van Sky... die drie keer zoveel uh, budget heeft als de meeste andere ploegen... dat is eigenlijk veel oneerlijker dan een snufje oh, okay. salbutamol okay. of een... Uh... Het geld is veel oneerlijker, zei Bert Wagendorp. Hartelijk dank dat je hier was, zeg ik ook tegen Thijs Sonneveld Helemaal ram. Uh, en Frank Bosman, fijn dat jullie er waren. Ook Farah Karima natuurlijk. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Kijnen. Te gast is Fidan Ekis. Zij is naar Libanon geweest. Voor War Child volgens mij. Om half negen zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Met er iemand die mensen coacht met behulp van paarden. Tot dan, dag. NPO Radio 1.